Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 32, opgenomen op maandag 23 april 2012. Martijn. Goedemorgen. <laughs> Zo, je klinkt nog wel vrolijk. Ja, ik ben voor de eerste keer eens een keer vroeger opgestaan. <laughs> ja, ik... ik, ik uh... Ik moet zeggen dat ik een hoop. Uh, of je heel weinig gesproken en gezien hebt deze week, online en op andere plekken. Maar ik heb heel erg veel herkend van eigen ervaringen met uh, websites runnen en hebben. Wat volgens mij ben je de hele week als zag of niet? Nou, het scheelt niet veel. Alles wat ik wil doen lukt niet. En dan krijg je ook nog eens een keer mensen die het leuk vinden om een aanval te plegen op je server. Ja, dat wil ik ook nog eens even een vraag inderdaad. Ik lach oh, Ik vind het helemaal gek. Ja, want uh, vorige week uh, begonnen de podcast, of begon ik de podcast met vragen aan je hoe dat met die uh, nieuwe database integratie zit. En In een mij... paar dagen. <laughs> ja, volgens mij uh, gaat het vandaag gebeuren of, uh, of niet? Ja, nou hij staat er inmiddels op. Het was de bedoeling inderdaad vorige week. Hè? Nou, het was de bedoeling dat het vier, vier weken geleden gebeurde. Maar uh, <laughs> hij staat er inmiddels op. Tablets Magazine slash tablets staat de tablet database staat erin. Een nieuwe, yeah. uh, nieuwe layout en uh, nieuwe beginpagina met alle tablets. En dan kun je ze vergelijken. Het vergelijken werkt al. Alleen de filters aan de rechterkant, waarmee je de tablets kan selecteren, die werken nog niet helemaal. Ja, ik had uh, net al even heel snel gekeken. Uh, klopt het dat er nog niet zo heel veel tablets in zaten op dat moment dat ik keek? Of, uh, dat zou of... kunnen. Als het goed is zag jij er pas acht. Nog maar acht. Ja, zoiets. Ik zag er, ik zag er maar een paar. want ik ja. even... Daar waren we dus al twee uur mee bezig. Hoe kan dat nou? Want er staan er gewoon tachtig in. Oh, ik zie en ze maar... nu een heleboel. Ja, nou staan er 80 in. Holy balls. Dat is uh, wel tof, want ik wou eigenlijk die uh, transformers en zo gaan vergelijken, want ik, ja. dan heb ik eindelijk kans dat ik een keer weet waar ik het over heb tijdens die podcast, joh. Precies. Ja, nou kan het dus. Uh, dus dat werkt allemaal en ik hoop dat binnen een uurtje alles werkt, en dan kunnen we eindelijk eens een keer uh, een tabletdatabase, uh, ja. dan hebben we eindelijk eens een keer een tabletdatabase. Super goede tool voor de podcast inderdaad, dan weten we waar we naar over hebben misschien hebben andere mensen er ook wat aan. Ja, dat nou, sowieso. Hey, hartstikke cool zeg. Uh, ja, dus, uh, nee, dat, dat resulteerde natuurlijk in een, in een week vol frustraties en dat soort dingen. En toen hoorde ik ook nog dat uh, uh, een risico, waar we trouwens al eens eerder over gehad hebben. Hè, nou, zodra je vanaf een uh, beginnende website naar een wat grotere server gaat, dan word je opeens een donders interessant uh, doelwit om aangevallen te worden. Dat is de reden dat, ook, dat ik ook weg ben gelopen bij uh, WordPress. So, ik had redelijk wat bezoekers. Mijn site werd wat langzaam. Ik ging naar een VPS. En vanaf dat moment was het alleen maar pure hel. Met hackers en gedoe en gezeik en, ge en gezooi. En volgens mij begin jij ook een, een deel van dit soort glazen te krijgen, of niet? Ja, maar ik snap het niet. Waarom is mijn, mijn vraag? Want ik heb inderdaad deze week drie keer een, een, een, een, hoe heet dat? een DDOS aanval of zo hmm? uh, gehad. En dan word je gewoon je server uh, overloaded met, uh, met, met aanvragen. Zeg maar. Dan openen 6000 computers tegelijkertijd je website of zo. En dan, dan ben je down. En dan kun je de boel weer opnieuw gaan opstarten. Wat resulteert in uh, 10 minuten downtime. Als je het in de gaten hebt op tijd. Ja, dat is gewoon drie keer. Was het op één dag. Was het gisteren of eergisteren. En, en, daar werd ik zo gek van. En ik dacht, waarom moeten mensen, vinden mensen dat nou leuk? Is, is dat nou specifiek gericht op mijn VPS? Of is dat gewoon willekeurig van? We zullen er vandaag weer eens een paar gaan uitzoeken. En, uh, ja. ja. Kijk, het is natuurlijk lastig zeggen. Hè, uiteindelijk. Maar. Dus, er zijn in dit geval, denk ik, vrij veel mogelijkheden. Uh, het kan een of andere, uh, uh, ja, scriptjes zijn, zeg maar, zijn, uh, die inderdaad een iPhone-blog heeft of zo, en uh, denkt van, goh, uh, daar heb ik wat mee te winnen. Het zou zomaar kunnen hoor. Maar het kan dus ook gewoon een soort geautomatiseerd gedoe zijn. Hè? Dat er misschien iets anders op die... Ja, in principe kan dat niet. Hè? Dat er iets anders op je vps draait. Maar nee. uh, ik had ook niet zo donders veel problemen met vps of zo. Uh, maar, of met, uh, hoe heet het? Uh, met DDoS. Maar vooral met hackers die die, die vervelende codes en die je VPS in een wapen gingen omzetten om zelf te gaan dedossen, zeg maar. Oké, okay, oké. Okay. En dat was wat mijn probleem was, want uh, ik uh, ja, nou ja, ik heb er geen verstand van, maar dan moet je dus elke keer iemand voor inschakelen of voor betalen en dan bleek dus weer dat er een of andere code via welk onderdeel van WordPress dan ook binnen was gekomen om zeg maar jouw server om te zetten in een wapen. Uh, je bent zo kwetsbaar, dat is niet normaal. Ja, dus ik werd er helemaal ibelig van. En ik snap dat het voor een, een site uh, als Tempest Magazine een ander verhaal is. Maar ik, uh, heb, uh, ik heb gewoon echt gezegd van flikker maar op met al die functies. Uh, het is allemaal leuk natuurlijk dat het allemaal kan. En hartstikke mooi. En je kan het zo gek niet bedenken of het is mogelijk op WordPress. Maar zodra je een beetje succes hebt uh, met, een, met een site waar je niet uh, donders veel geld mee verdient. Dan, ja, god, dan, moet, je, dan moet je zoveel bezig zijn... Uh, uh, met, met beveiliging en dingen inschakelen en in de gaten houden en ja. mailen en excuses maken en weet ik voor allemaal dat, dat het wat mij betreft een, niet zo heel interessant meer is. En ik snap altijd het voor een, een magazine-achtige site, hè? Dat is, uh -huh. is een ander verhaal. Ik ben niet meer zo fan van, van bloggen op WordPress op het moment. <laughs> nee, dat kan ik geloven. Nee, ik heb ook nou iemand die zo speciaal naar het kijken is van hoe kunnen we WordPress verder beveiligen. Of tenminste, dus de code die ik gebruik. Mm -hmm. Dus ja, dat kost natuurlijk ook veel geld en dat is allemaal gewoon omdat dat, dat gewoon een rage is tegenwoordig van wat kunnen we platleggen op het internet. Ja, ja het is echt een probleem hè. en uh, nou ja, goed, uh, hartstikke jammer, maar, maar, maar ik heb deze week, uh, omdat ik jou natuurlijk niet te pakken kreeg, heb ik gewoon je site maar eens bekeken. <laughs> niet bij uitzondering hoor, maar ik heb gewoon je site gelezen. Uh, het was wel gewoon up en zo, dus ik, ik heb er niet heel veel last, of ik heb er geen last van gehad, zeg maar. Nou, ja, dan komt omdat ik 24 uur per dag op mijn website zit en dan heb ik het snel in de graad. <laughs> ik heb niks anders te doen. Misschien ziet hij jou gewoon, jouw constante refresh wel gewoon als of... <laughs> dedos. Dat zou wel goed kunnen, ja. Oké, okay, tablets, tablets, tablets, tablets. Oh, wacht, ik wil eigenlijk eerst even hebben over die gps-dongel. <laughs> Nog steeds. <laughs> ja, ik kan er gewoon niet over uit. Dat ding is lelijk. Ja, want het was een, een hands-on video van een gadget, hè. Dat heb je voorbij zien komen waarschijnlijk. Mm -hmm. Ja, het bevestigt de foto's gewoon. <laughs> het is echt een jukkel van een, van een dongel die je onderaan onder je tablet klikt, zeg maar, over de hele breedte. Ja. En aan de kant dat je bekijkt zitten de twee grote schroeven. En, de, ja. en, de, en aan de andere kant zit het jukkel van een sticker. Het is echt heel raar. Maar ah, oké, okay. maar goed. Eh, ik heb gezien dat er elf reacties waren op het artikel hè, over dat dat ding gratis te bestellen is. Ik, ik moet zeggen, ik heb ze niet gelezen. Dat was ik eigenlijk van plan om nu te gaan doen. Nou, veel maar, mensen hebben hem besteld. Positief, ja? Nou ah, ja, positief, dat, dat weten we nog niet, want hij wordt in Nederland nog niet uitgeleverd. Oh, ja. in, in Amerika is hij al uitgeleverd. Uh, in Nederland, ik denk dat het, dat het distributietechnisch gezien allemaal vanuit Taiwan geregeld wordt voor Nederland dan. Of vanuit een centraal punt in Europa, dus dat duurt iets langer. Yeah. Um, maar Nederlands hebben hem dus nog niet gekregen, maar uh, dat, dat, zoals we in die video al zagen, heb je meteen als je hem aansluit 16 satellieten in plaats van nul. Dus het zal wel echt werken, hè? dat is hartstikke hart, hart, goed. Ah, het is natuurlijk niet optimaal uh, een goed, goed gebaar... maar een uh, al beter gekund. Ja, ja, ja, ja. Ik, uh, ik ben aan het overwegen of nog verder te zeiken... over, over dat, of het een goed gebaar is. Of, of gewoon... Kijk, oh, oh, ik, ik, ik blijf nog steeds heel erg het gevoel hebben van... joh, dat had nooit mogen gebeuren, zeg maar. Tuurlijk. Ik ben er niet kapot van. Dus ik vind positieve pers om, uh, die ze erover krijgen dat vind ik niet verdiend, zeg maar. Maar ja, goed, aan de andere kant, het is, het is meer Omdat, dan niks, hè. Dus, dus op Tuurlijk, zich, maar, maar hun argument was van, uh, ja, het is een tablet, dus er hoeft geen officiële GPS-functie op te zitten en het is ook niet echt een feature. Of nee, Tenminste, ze nou, hebben hem uit de specificaties gehaald, maar die nieuwe Transformer tablets, die hebben natuurlijk gewoon allemaal gewoon uh, een volledige GPS-functie, dus... Ja, dat is gewoon een excuus om daar opnieuw om eruit te lullen. Ja, precies. Dat is het inderdaad. Dat was gewoon onzin. Het is nooit dat ze hebben gedacht van, oh, een, een tablet, dus het heeft het niet nodig. Nee, dat is gewoon niet wat ze hebben bedacht. nadat dat bleek dat ze een tablet hadden gemaakt die geen GPS werking kreeg. Mm -hmm. En Zins. hadden verkocht, hè. Dat is nog het probleem. Dat ze het gemaakt hebben is al daaraan toe, maar dat ze het ook hebben verkocht. Ja. En nou goed, oh wel. Maar goed, uh, Asus uh, die was meer in het nieuws, om het zo maar te zeggen. Uh, Transformpad 300, hè? Dat is de, ja. daar is het deze week van. Um, of dit is de week van Transform Transformpad 300, want uh, in de VS is die uh, sinds gisteren uh, gelanceerd. En daar zijn een hele hoop reviews uh, gepubliceerd door de grotere websites. En uh, nou, die waren overwegend positief. Ik weet niet of jij er een paar gelezen hebt. Nee, ja, ik lees eigenlijk alleen die van Anantech in dit soort gevallen. Oké, okay, nou ja, die was redelijk positief. Uh, Anantec, ja. kan ik even specifiek niet meer bijhalen, maar... Uh, nou ja, in dit geval uh, uh, kies ik dan, ik zeg in dit geval zeg maar, uh, omdat uh, ik heel erg benieuwd was naar wifi en uh, gps en, en dat ja, soort uh, signalen. En daar zijn die nog uh, nogal secure en uh, in handig in. Dus uh -huh. dat vond ik het interessante aan deze review, zeg maar. Over maar daar geval... waren ze toch tevreden over. Ja, ja, ja zeker, zeker, zeker, zeker. Want uh, bij Alantec hadden ze ook wat, uh, wat negatieve punten over het wat... ...vaker crashen van applicaties... ...en minder stabiele versie van Android. Ja, dat was mijn volgende punt inderdaad. Lol, wat? Dat vond ik status, wel opvallend. Er staat dus letterlijk... Uh, ...Honeycomb 3.2... de ...laatste software-update... ...was stabieler dan Android 4.0. En dan... Nou ...ja goed, iedereen die meer dan 10 minuten... ...naar die podcast of ons stukjes leest... ...of mijn stukjes leest... <laughs> ...weet dat ik dan helemaal over de tilt ga. Want uh, dat is toch de belofte? 4.0... Nou, oh, oké, okay, niet over janken... Uh, Heel discutabel. Of in ieder geval. Ja, maar het kan zijn, want Android 4.0 is ook alweer twee of drie keer geüpdate. Dat de derde update de boel weer. van af is. Ja, want het werkte al zo goed. Uh, het was overwegend positief, natuurlijk, wat we tot nu ja. toe te horen. Nee. Maar, um... Alleen op de Galaxy Nexus, hè? Ja. De rest ja. overal waren er problemen. Maar Misschien... ja, de problemen. Ja, Nest voor Prime uh, was ook. Uh, ja, uh, ja. En, en 300 reacties van mensen die. Oh ja, van was Prime, Prime? Op, sorry. Ja, ja, sorry, sorry. sorry. Eh, inderdaad. Dus... Hé, hey, eh, vraag je, want eh, die... Oh, wacht, ik ga het nu doen. Uh, vertel jij nog eens even wat meer over uh, andere dingen, over die, die 300? Ga ik ondertussen eens kijken wat het verschil is ja, uh, want, tussen uh, de 300 en de 700. Uh, ja, dan moet je even opletten. Hè? Want bij de Transformer uh, 700, uh, dat 700 valt er vanaf, dat moet ik nog aanpassen. Oké. Okay, Dit is gewoon een Transformer pad. even moet je dat je fotootje kijken. Um, ja, want die 300, uh, die reviews waren dus overwegend positief, zoals ik al zei. En... Uh, Vooral um, de, de verschillen met de Transformer Prime werden uitgelicht. En de verschillen zitten in het display. De Transformer 300 heeft een normaal IPS-display. De Transformer Prime heeft een super IPS-plus-display. Uh, het, het design van de Transformer Prime is, is, is metaal. Hè? Een beetje echt elegant en chic. En de Transformer 300 is plastic. Batterijduur is iets minder. Dus uh, dat zijn wel een beetje de belangrijkste uh, verschillen. Um, maar voor de rest zijn de reviews dus vrij positief. En het leuke is dat voor mijn 300 ook in de Nederlandse kleur komt. Rood, wit, blauw. Tegra 3 processor, quadcore en Android 4.0 is En kan je dan het zo bestellen dat je een blauwe dock, een witte tablet en een rode gps dongle krijgt? Nee. Nou ja, ik weet niet of je zal waarschijnlijk ook het dock los kunnen bestellen. Ik niet of deze dat... Oké, ik zat gewoon heel erg geconcentreerd naar je nieuwe functie van je website te kijken, dus ik heb niet alles gehoord. Maar ik heb die vergelijking, dus ik kan nu eindelijk zien wat het verschil is. Want er waren wel dus inderdaad, uh, ik weet niet of je het net al over gehad hebt dus, maar wat ik had uh, opvallend vond is dat het scherm was minder of zo, en vooral dat het was maar hel de helft zo uh, Ja, IPS tegenover Super IPS Plus. Uh, hoe noem je dat? Met de brightness, zeg maar? Fel? Uh, knots. Of ja, uh, helderheid, Ja, ja. Yeah. Uh, was dat was maar de 300 tegenover 650. Zoiets was het, ja. Ja, dat is, dat is, binnenshuis zul je dat niet snel merken. Maar buitenshuis uh, of, in, of in sterk verlichte omgevingen, weet ik wel, als je midden in de mediemarkt staat of zo. Dan zul je dat eerder, eerder zien, want die helderheid kun je gewoon veel hoog zetten. en Wat dus de leesbaarheid in, in vuilverlichte omgevingen een stuk beter maakt. Bij de Transformer Pad 700 of Prime, hè. Transformer Pad 700 of Prime. Ja, ja, inderdaad. ja inderdaad. Want ja. die 700 heeft wel weer dat, dat super IPS of zo. Ja, ja. Dat, is, dat is eigenlijk een beetje het belangrijkste verschil tussen nou, nou, nou, de Prime nou, nou, nou, ook en de 300. helemaal, want ik zit nu die mooie functies bij A's. te bekijken. <laughs> uh, kijk, ik weet dat het nu nog niet zo heel erg relevant is, maar... Uh, we zien tablets heel erg een hub worden hè? binnen apparaten. Hè? Voor je tv met Airplay en uh, uh, DLNA, uh, Bluetooth en uh, al dat soort dingen. We zien uh, noem dat? accessoires als in pennetjes en uh, toetsenborden die dubbelen als een pen en, uh, en een headset en dat soort dingen. Dat zien we allemaal inkomen. Uh -huh. En dan vind ik toch ook wel opvallend dat dan uh, de 300 met een 3.0... Bluetooth-versie wordt geleverd. Uh, terwijl volgens mij zijn de gebruikelijke versies 2.1 of 4.0. Ja, 4.0 is ook niet, volgens mij heeft alleen ja, Dat is nieuw, hè? dat is hartstikke dat is nieuw, nieuw. alleen, zeg alleen zeg de iPad, maar. volgens mij nog, en misschien één of twee nieuwe tablets. Ja, precies, maar dat is dan zeg maar op toekomstperspectief, want die, die nieuwe, of in ieder geval die, die, die duurdere, die 700, heeft wel 4.0. Ja. Dus, dat uh, is het minste uh, wat ik tot nu toe heb begrepen. heb het nog niet officieel uh, per, via persbericht uh, bevestigd, maar volgens mij wel. ja Hmm. Nou ja, goed, dat kon ik er eventjes uit, uit, uit, uit je vergelijking uh, halen. En uh, volgens mij is hij ook wat dikker dan de huidige Transformer Prime. Of in ieder ja, wat hij, is, hij, is in zo. hij is dikker en zwaarder. Hij ja. is dikker en zwaarder. Maar okay, ja, ik, dat, dat gaat over millimeters en, en een paar grammetjes. Oh, ja. hè, dus, uh, ja, dat, dat boeit ook eigenlijk niet, hoor. Maar hey, wat ik wel, uh, als ik het tof vond, klopt het dat ik heb gezien dat het verschil tussen 16 gigabyte en 32 gigabyte 20 dollar is? In Amerika wel, maar in Nederland krijgen we alleen 32 gig. Hmm. Dus geen 16 gigabyte van Nederland, maar wel 3G-versies die ze weer in Amerika niet hebben. Aha. Dus blijkbaar ja. Blijkbaar vindt Aces dat wij in Europa heel graag op 3G-netwerk zitten. Ja, of ze zijn gewoon van de mening dat er nog niet genoeg differentiatie is in hun product aan het Ja, dat zou ook kunnen. Nou ja, dat vind ik op zich wel een apart iets, want uh, de, de, dat was eigenlijk helemaal niet de verwachting. En Ace Benelux uh, gelooft het sowieso al niet meer. Um, maar die gaven, gaven dus in eerste instantie aan dat er niet, niet gelanceerd zou worden, een 3G-versie. Maar ik vraag me af, vraag me af of die aftrek weet te vinden, want de Transformer, de originele, die TF-101 was het, die, uh, die 3G-versies zijn nog steeds voldoende op voorraad. Ja, ja oké, okay, maar ik, op zich goede trend om te zien dat, dat, dat ze niet zo belachelijk uh, veel geld vragen voor, hun, uh, voor meer geheugen. Nee, op zich, dat, dat, dat is goed. Maar waarom Apple zou je nog voor mijn... 16 gig gaan, is mijn vraag dan ja dat is inderdaad maar goed het, het, het, je moet ergens beginnen wie weet uh, kunnen mensen dat op die manier tegenover zichzelf verantwoorden ik zou inderdaad ook altijd voor 32 gigabyte gaan dan in dat geval ja, maar aan de andere kant, als dat gewoon een signaal is dat prijzen van, van geheugen uh, uh, uh, over de breedte goedkoper worden, dan is dat in principe fijn om te zien. Hey, net overweldigd, uh, <laughs> ja, hoe zeg je dat? Net schrok ik een beetje van, goh, uh, inderdaad, dat was zo kut dat die, die, die Android-versie op die 300 niet stabiel lijkt te zijn. Uh, Raakte ik even van het pad af, want wat we over die 300 nog moeten zeggen, is dat die batterij ook tegen leek te vallen. Of, uh, of heb ik dat verkeerd begrepen? Van de van bij 300? Ja, die is wel ja. een stu stuk minder dan de Prime. Ik weet even niet, uh, ik kan ja. even kijken wat, uh, wat de exact Volgens mij is. stond er 5 tot 6 uur. Is dat niet heel erg weinig? En dat is dan zonder dock, hè? Ja, ja, ja. Maar ja, je, ja, ja. Dat, dat is niet heel veel, nee. Oké. Okay, nou ja, maar ja, als je dock op aansluit, krijg je wel 5 uur extra. Ja. Dus ze willen, ze willen eigenlijk gewoon dat je met dock koopt. Daar komt het eigenlijk op neer. Precies. Koop het netboek van ons. Um, Oké. Okay. Dat is wel weer genoeg over Asus, denk ik, of niet? We kunnen het nog even over de andere twee tablets hebben, want er zijn wel prijzen bekendgemaakt de afgelopen week. Dat is rond bij 300, dat weten we nou, dat is 399 euro voor een 32 gigabyte versie. En de 3G variant kost 499 euro. Ja, 100 euro meer. Doc kost ook 100 euro meer. Dat was de verwachting dat het 150 euro zou zijn... maar dat is dus 100 euro. Ik, ik, ik wou het zeggen... want uh, in Amerika kost hij weer 150 dollar. Ja. En ze hebben wel weer de dollarprijzen, hebben ze gewoon direct gekopieerd... 3,99 tegen 3,99 euro. Maar Doc, maar ze hebben, doc hebben ze... Eh, eh, dat is gewoon een soort incentive om het Doc te kopen... omdat het dan goedkoper is. Ofzo. Ja. Ik, ik weet niet. Maar in ieder geval 3,99, 4,99... dat, dat zijn de prijzen... en wil je de, de, luxe, de meest luxe variant, 32 gigabyte met Doc en 3G... 599 euro... En dan zit je aan de prijs van de Transformer Prime ja. meer. Um, maar we hebben ook de uh, Transformer Pad 700. En dat is dus die met, met het uh, meer dan full HD display uh, en iets uh, betere specificaties. Ja, de Transformer Prime, zoals de Transformer Prime had moeten zijn, zeg maar. Die. Ja, de, dat eigenlijk. Um, die, die gaat uh, half juni verschijnen voor 599 euro. En dat is wel de 64 gigabyte versie. Oh. Dus het zou kunnen dat uh, de 92 gigabyte versie nog op 499 euro uitkomt. Uh, wat is eigenlijk neerkomt op een verschil van 100 euro met de transformpad 300. Dus voor 100 euro meer een uh, full HD display. <laughs> Snap je wel hoe lastig ze het nu weer maken met al dit soort differentiatie? Want als ze dat nou inderdaad wat je zegt, hè? want in principe je redenatie klopt, dan zijn de stapjes zeg maar, van de 300 naar de 700 en hè, waar je het over hebt. Maar dan is wel iedereen die die, die, die erover gelezen hebt die denkt van, huh, maar in Amerika vraag je 20 dollar meer voor uh, voor, voor, voor, voor dubbele geheugen en hier is het, is het 100 euro. Ja, maar dan ga je van 16 naar 32, dus dat is mijn 16 gigabyte verschil. Hè. Dan ga je van 32 naar 64. Uh, uh. <laughs> <laughs> het, het, het klopt wat je zegt hoor, je de, de, die, die moet eigenlijk niet naar de Amerikaanse prijs kijken, want dan, dan word je helemaal okay, gek. <laughs> niet meer bemoeien met die Amerikanen dus maar goed, die verschijnt in juni dus dat hebben we tegen die tijd nog wel over um, Pet die uh, verschijnt in mei in eerste instantie in ieder geval in Italië met, uh, met abonnement, dus van een Vodafone of een T-Mobile, dus waarschijnlijk ook in Nederland eerst met abonnement, uh, prijsstelling daarvan is nog niet bekend, maar um, als je de pet phone, dus dat die smartphone met tablet, de pet station mm -hmm. die combinatie <laughs> zal te koop zijn los voor 699 euro dus dan krijg je een tablet en een smartphone voor. Vind je dat nog steeds te veel? Um, eerlijk gezegd was ik heel enthousiast over en dacht ik helemaal van, wauw, dat, uh, Coolio en zo. Ik ben nu eigenlijk een beetje helemaal vergeten wat het ding ook alweer was en wat de specificaties. Ik weet nog steeds dat het zo'n ding is dat je kan dokken en dat je dan hè, een tablet maakt van je smartphone. Ja. Ik uh, moet een keer weer opnieuw kijken naar de specificaties en dat soort dingen om te kijken of ik denk dat dat nog uh, een goede verhouding is. In principe vind ik het een hoop geld, aan de andere kant, Ik ah, Je krijgt wel een high-end de smartphone krijgen, voor, zo'n amoled -scherm. Ja. Um, aardige specificaties, Android 4.0, uh, ja, goed. Uh, Helemaal niet oninteressant inderdaad. Dus, uh, en als je dan het keyboard dock uh, er nog bij wil hebben, kost het 149, dan wel weer 149 <laughs> euro extra. Uh, serieus hoor, ik was even vergeten dat het hier de dock weer niet bij zat, dus dan is het, wat kost het pakket dan, zeg maar? nee dus kost... 8,48. Ja, ehm. Um... Ja, goed, als ik zie hoe retardend veel geld ik aan Andy Onsen uitgeef, dan... Waarom ook zo. niet, ja. Nee nee, nee, nee, nee, niet dat ik daar in de markt voor ben, maar ik bedoel, ja ik zie mijn mijn apparatuur ook als essentieel, zeg maar. Mijn iPad, mijn laptop en uh, smartphone, of in dit geval, ik gebruik gewoon altijd een John's phone. Mm -hmm. Maar dat zijn toch allemaal dingen die ook optellen, dus ja, voor zo'n totaalpakket. Ik vind het een hoop geld, uh, ik, ik wil die specificaties nog eens een keertje zien, maar het klinkt niet oninteressant, inderdaad. Nou, oké, okay. nou, top. Dat gaan we dus zien, ergens in mei en los te kopen ergens in juni. Dus dat duurt nog wel even. Oh. Allemaal, hè? Wat hebben we nog meer staan? Een reuze-tablet van Toshiba. Toshiba, ja. Ja, we hebben het ook vorige week al even over gehad, volgens mij. 13,3 inch. Excite 13 heet hij in Amerika. bij Nederland weet nog nergens iets van. Die had er nog nooit van gehoord, dus we hoeven niet snel hier te verwachten. En er was de eerste hands-on video van opgedoken. En ja, eigenlijk al te verwachten viel... Uh, was de conclusie van, uh, was het GSM Arena volgens mij, Phone Arena. Uh, hij is onhandelbaar. Oh, ik heb niet gekeken, dus was uh, uh, nou ja, dat. dat want dat ding weegt bijna een kilo, hè. En is, de... <laughs> <laughs> is 13,3 inch groot. Dat is groot. Ja. Uh, en ze zeiden, ja. in één hand is het, is het bijna onmogelijk. Dat hou je een minuut vol. En uh, zelfs in twee handen is het gewoon, is, is hij gewoon te groot. En uh, nou ja, dat, dat, dat is een nadeel. Nou, daar heeft Toshiba natuurlijk zelf ook over nagedacht, neem ik aan. Want ze leveren er een, een standaard bij. Die standaard kan je in twee posities, posities zetten. beetje zoals de, de smartcover van de iPad. Zo'n beetje half liggend, zodat je erop kunt typen. En in een standaard dat je een filmpje kunt kijken. Dus ze gaan er eigenlijk al vanuit dat je hem uh, continu neerzet. Want uh, het is geen mobiele te hebben. En heeft dat ding heel veel pixels? Uh, minder dan Full HD. was 1600 bij 900 hmm. volgens mij. Oké, okay, heeft grote pixels, om het zo maar te zeggen. Ja, ja uh, dat vind ik okay. dan wel weer vreemd. Want je hebt inderdaad nog een groter display en dan maak je het geen full HD. Dus, ja. Ja, ongelooflijk. Vreemde beslissing. Maar goed. Misschien voor mensen met slecht zicht hebben ze grote, grote tablet, grote pixels. Uh, op zichzelf niet, maar dat is geen grapje. Ik bedoel, uh, want het hele product is wat mij betreft een niche product. Hè? Want er zijn best wel wat reacties ook op je website elke keer als het over, over dit soort... Uh, 13.3-inch tablets uh, hebben. Mm -hmm. uh, kennelijk zijn er mensen die, die dat willen, zeg maar, heel weinig mensen. <laughs> en ook iedereen die dat wil, die moet er zo specifiek op zoeken dat je inderdaad op post van, van jou uh, terechtkomt, zeg maar, op Tablets Magazine. Mm -hmm. Ik bedoel, het is niet zo dat het hele internet met volgeplakt staat met 13.3-inch tablets. Uh, dus... Uh, ja, kennelijk is is er een product. Ik vraag me of uh, een markt. Ik vraag me alleen af hoe groot. En ik vraag me af of dit gewoon mensen zijn die eigenlijk niet het geduld hebben uh, om te wachten op uh, op op zeg maar de volgende generatie ultra hybride books, weet je wel, van van Windows uh, of in ieder geval van dat formaat. Je je kent die Lenovo Yoga of zo, Heb je die een keer gezien? Dat is een ja, soort tablet en laptop in één. Ja, die kan je die kan je zo omdraaien. Hoe noem je dat? Dus ja, het is soort... ja, <laughs> pre ja pre precies. Het zag er dan wel heel kekkig uit, zeg maar. Ja, en het precies. was dan wel dun en zo, maar dat is zeg maar zo'n hybride product wat er aan lijkt te komen. En zeker met Windows 8, waar we het zo meteen even over hebben. Of Windows Retweet. Mm -hmm. uh, uh, is, is, is die markt voor die 13 inch tablets, zeg maar? Is dat, zijn dat mensen niet, niet geduld voor, voor zo'n product opbrengen of zo? Want ik, ik, ik snap nog steeds niet echt dat mensen ermee moeten. Met een. 13 inch tablet van een kilo. Waar je gewoon. een ah, nee, ik kan me wel voorstellen, want het krijgt. is gewoon wel relaxed om een filmpje te kijken. Het is wel relaxed om, om, om op te browsen of op een game. Jij te altijd spelen. met die filmpjes te bekijken, joh. Ik doe het zelf helemaal. Nee, niemand kijkt filmpjes op je tablet. YouTube. Nee, hoezo? Jij, jij zit continu op je iPad de KPN te kijken en weet ik veel wat. Ja, maar dat Airplay ik naar een tv. Maar zo, je hebt KPN op je televisie en dan AirPlay, dan gaat de eerst naar je iPad en dan AirPlay nee TV. Nee, nee, nee, want dat scheelt gewoon 8 euro in de maand, want ik hoef nu niet meer voor boven, hoef ik geen, hoe heet het meer? Geen uh, digitenne. Ja, maar je hebt wel weer twee uh, Apple uh, stations, of zo'n noemen die dingen? Apple TVs, of niet? Ja maar, dat, uh, ja, ja, ja, maar het zegt niet dat het die dingen gaat zijn, want het is meer van... Uh, dat, dat, dat is gewoon een keuze, dat is al gegroeid. En dit is een keer een fjaarsglootje her en der en zo gaan die dingen. Maar uh, die leveren echt ver weg of uh, super hun geld op. Want ik, ik gebruik gewoon veel Netflix. Ik vind het ook leuk om de fotostream te gebruiken. Ik was gisteren, uh, was er een Donkerfort Meeting uh, uh, hier in de buurt. Uh, dat zijn van die Nederlandse raceautootjes, ja. zeg maar. En uh, nou dat vind ik dan leuk, dan ga ik even kijken, maak ik wat fotootjes met zo'n iOS apparaat en dan, uh, dan de, de mooie foto's komen automatisch als screensavers voorbij op mijn tv. En ja, nou, nou ja, gewoon ja. dat soort dingen. Uh, nou, Netflix is echt heel belangrijk. Uh, uh, ja, goed. Uh, ja, dat is ligt echt gebruikbaar. We, uh, we hebben het samen Precies. al vaker gehad over de vraag, mijn vraag, van, moet ik nou een Apple TV kopen? En uh, ja, ik ben, weet er nog steeds niet uit. Ik... Als jij Netflix wil gaan gebruiken, dan 100% nee, joh, zeker. Nee, ik gebruik dat toch niet. Ik weet je wat ik kijk? Discovery Channel, History en uh, National Geographic. Oh, ik ben gisteren trouwens nog uh, voor 80 cent opgelicht uh, via de App Store. Uh, er was uh, zo allemaal tweeters uh, uh, over dat er een app was waar je door HD-TV van Engeland kon kijken. Ja. Ik denk van, nou ja, dat zal wel niet lang in de lucht blijven natuurlijk. Maar ja, voor 80 cent kan je in ieder geval het risico niet nemen om die app niet te hebben, zeg maar. Uh -huh. uh, want ik kon National Geographic in HD kijken en, en hele, hele, hele zooi, uh, BBC, alle zenders en ja. dat soort dingen. Dus ik denk, gekocht en inderdaad, een uur later uh, werkte er geen fuck meer van. En dan kon je betalen om te upgraden. Ja. <laughs> niet kopen. T TV Premium heet die app. De heel Twitter staat er vol mee, maar uh, niet kopen dus. Oké, okay. ik zal er rekening mee houden. Nee, maar ik had het over, we, we hadden het even snel over die Apple TV, omdat, omdat ik moest lachen over die filmpjes kijken op je tablet. Ik, ik, ik wil er ook niet lullig over doen hoor. Veel mensen gebruiken het natuurlijk wel. Uh, maar de momenten dat je het echt gaat gebruiken zijn waarschijnlijk. of dat je denkt, ik vind het lekker om een filmpje op bed te kijken en ik heb geen uh, tv meer in de slaapkamer. Uh, nou ja, goed, dan ligt dat ding zo dichtbij je dat die, dat formaat, dat maakt toch niet zo gek voor uit. Of je gebruikt het als je op ski-vakantie of op zomervakantie gaat. En ook daar is, is, is handzaamheid volgens mij veel belangrijker dan, uh, uh, uh, dan schermformaat, zeg maar. Dus uh, ik snap van steeds niet dat het filmpjes argument heel erg opgaat. Ik, ik, denk ik, zou, dat ik zou hem hier graag als tweede scherm willen hebben. Gewoon naast, ja. mijn, naast mijn Mac. En dan met omdat het een touchscreen ook is. Ja, gewoon even ja, flink door je, door, je, door je tweets heen scrollen. Heel simpel, hoef je niet ja. met je muis naar een andere scherm. Maar goed, dat is dan weer een hele simpele toepassing waarvoor ik geen 700 euro ga uitgeven. het kost 700 euro, dat ding? Uh, vol, volgens mij uh, 700 dollar, ja 619 dollar. <lacht> Oké, okay, nou ja, genoeg erover. Uh, uh, ik, ik zie er een hele kleine niche-markt voor, ik ben benieuwd. Maar we kunnen wel gelijk even door naar, naar eigenlijk het laatste onderwerp, want we hebben we het nou eigenlijk wel stiekem al een beetje over gehad. TV-series, kijken op je tablet. Hé, hey, maar, maar Windows dan? Nou, daar komen we naar, kom. Oh, ik dacht dat zij het zijn laatste onderwerp. Oh, het laatste onderwerp in de lijst. Ja. Ik dacht, sorry, ja. Want we okay, hadden we ik het wel over tv op je tablet. Uh, want er was inderdaad een onderzoek, uh, was dan wel door, door Viacom, hè? Een, grote, een grote distributeur, of was het eigenlijk, een broadcaster, sluit distributeur mm -hmm. in Amerika. Uh, die heeft uh, dat onderzocht van uh, hoeveel mensen kijken nou op een tablet. En dat uh, tablet staat eigenlijk op nummer twee. Televisie staat uh, vanzelfsprekend nog steeds op nummer één. Maar uh, daarnaast worden tv-series uh, heel graag bekeken op tablets. En dat ging dan vooral om uh, comedy en nog iets anders. Dat ben ik even kwijt. En dan drama en sport, dat werd dan weer graag op, uh, op je televisie gewoon bekeken. Maar het wordt st steeds duidelijker dat tablet een belangrijkere positie in de huiskamer heeft. Uh, op zich neemt en dat uh, de, een, een televisie en een computer en een laptop steeds vaker een beetje naar de achtergrond schuiven. En dan is meer de reden zo van, kan ik het niet op mijn tablet of is het niet optimaal op mijn tablet, dan pas ga ik kijken of het op mijn televisie of op mijn computer kan En uh, dat vind ik wel opvallend, omdat ik al, wat ik net zei, ik, ik uh, zou mijn tablet of gebruik mijn tablet wanneer ik er een heb, uh, niet zozeer voor het televisie kijken of, of uh, tv-series kijken. Ja, nee, er, toch toch. Uh, want ik zeg net, het is inderdaad wel te lachen over van inderdaad van tv kijken of je tablet of filmpjes kijken. Airplayen naar één naar ding is natuurlijk ook gewoon via je tablet kijken. Hè. Daar had je op zich wel gelijk in. En als zal je niet airplayen. Uh, ik, ik herken dat wel hoor Het is, het is fijn om, om, om, om uh, dingetjes te bekijken Via je tablet, waar je het dan ook bekijkt uh, En het is handig En uh, sterker nog, ik zit bijna nooit Voor de televisie zonder dit tablet op schoot Om te kijken of uh, wat er wordt verkondigd Op de tv onzin is, op het internet Of uh, uh, een tweede scherm Als er een voetbalwedstrijd is Niet zoveel. of wel wel altijd. Dus jij, jij, jij doet het ook bij een voetbalwedstrijd op je tweede scherm, de statistieken en zo. En, uh. Ja, ze dus kan niet wachten tot, uh, tot ik zie wat er mogelijk is bij het EK en zo. Hartstikke leuk juist. Ja. Ja. Je kan zien het aantal passen. Ja, dat en vind al ik, ik inderdaad wel een. Wel een dat, zou, dat zou ik ook gebruiken. Kijk, dat heb ik hier, omdat ik dan in Italië zit die tweede scherm. Dat is er nog niet zo uh, bij live TV, zeg maar. Um, maar bijvoorbeeld bij de Eredivisie Live... dat kan ik dan hier via de computer kijken... dan pak ik mijn tablet als ik er eentje heb. Uh, pak ik er ook bij, mm -hmm. dat, vind, dat vind ik wel mooi om te kijken inderdaad. Maar het, het direct kijken van een tv-serie op je tablet... Um, ik, ik, ik zie inderdaad meer nut in het van, oh ik wil informatie opzoeken over iets. Ik uh, kijk uh, Discovery ja. Channel, uh, wat was er van de week, de Titanic of Switch was er weer voor de duizendste keer op, uh, de, de documentaire daarover. Nou dan zoek je even op, op, uh, op het internet wat extra informatie over of klopt dat wel wat ze zeggen of uh, ik wil iets meer weten. En dan vind ik het inderdaad een hele uh, useful, uh, useful apparaat. Ja, ja. En toch wil ik er nog wel eventjes, want ik zat er anders over na te denken. Ik denk dat het niet moet onderschatten hoor, want uh, uh, hoe groot het aandeel tabletgebruikers is die via, of uh, als het Apple is, via een Apple TV eh uh, En als het de DLNA is, als het gaat om de Samsung tablets, de, dat zijn eigenlijk de twee merken die verkocht zijn in Amerika. Mm -hmm. in, in meer dan uh, tien, zeg maar. Uh, ik denk dat het niet te onderschatten is. En ik denk ik weet niet of Firecom dat heeft kunnen, kunnen filteren. Hè? Dat lijkt me niet namelijk. Dus ik denk dat dat uh, ook als huppen, dat dat, dat, dat het onderdeel niet te onderschatten is hoor. En ja, wat je zegt, uh, zeker als tweede scherm is het hartstikke leuk. Maar ik zie het ook wel voor andere dingen is het interessant. Tuurlijk. Uh, alleen een domme vraag misschien. Ja. Maar, um, jij zei even, ze gaan het proberen op een tablet en daarna kijken of het mogelijk... Als het niet lukt op je tablet kijken of het dan maar via de computer kan. Ja. Um, kan je eigenlijk tv kijken? via je Dan moet je toch allemaal een kastje en zo voor hebben... om aan je laptop aan te sluiten? Ik dacht juist dat de tablet daar meer in kon dan een computer. Live tv, bijvoorbeeld Pfft. zoals KPN. daar kan ik toch niet op mijn MacBook kijken? Uh, nee, ja, dat weet ik niet. Kan je niet online inloggen in je via, via je browser? Oh, dat moet nog nooit gedaan. Want dat kan hier wel. Ik kan bij Sky, kan ik, uh, kan ik kiezen op mijn iPad of op mijn browser... op mijn computer, kan ik beide hetzelfde oh. zien... Dus, um, Maar ik had het meer over van, um, oké, okay, ik, ik wil iets bestellen online en dat bestelproces doe ik liever niet ah, op ja, mijn ja. tablet of dat, dat gaat niet op mijn tablet, doe ik op mijn computer. Ik, uh, ik moet aan mijn website werken, dat is onhandig op mijn tablet, dus ga ik naar mijn computer, dat soort dingen mm -hmm. doen. Ja, want dat is eigenlijk ook een onderwerp hè, waar, we, waar je over hebt geschreven of uh, iets wat in het nieuws was. Er was ook een onderzoek gedaan of zo waar het over ging dat mensen veel verwachten van een... Webervaring op een tablet? Ja, en eigenlijk meer verwachten uh, op een tablet dan op een pc. Want het, het, men, de meeste mensen verwachten eigenlijk dat een website binnen één of maximaal twee seconden geladen is. Nou ja, ik kijk naar mijn eigen ervaring op mijn website, en het is ik, ik ben geen professional en uh, ik ben geen de uh, virtual of weet ik voor wat. Maar dat is best lastig om je website binnen een seconde te laten laden. Dat, uh, de virtual is ook niet zo snel hoor. 4-5 nee. seconden voor een website of zoals die van jou, dat, uh, dat moet, het, dat moet het, uh, wel acceptabel zijn. Ja, nou ja, volgens dat onderzoek uh, haken veel mensen dan al af en dat betwijfel ik dan. dan ik. ik denk dat mensen eerder afhaken, wat ook een deel van het onderzoek was hoor. Als functies niet werken, als, als de boel er niet uitziet omdat het niet past op een, in een Android browser... of, of, of, of, of bepaalde javascripts niet geaccepteerd worden, als een bestelproces niet lukt... En ze hadden het ook vooral over bedrijven die hun websites niet optimaliseren. En gewoon bedrijven die een product aanbieden of een dienst aanbieden. Dus, dus noem een Vodafone, als die nou een website had die gewoon slecht toegankelijk was, dan zou 50% minimaal van de mensen die er naartoe gaat op een tablet, zou eerder overstappen naar een T-Mobile, omdat de website niet toegankelijk is. Nou is misschien een provider een slecht voorbeeld, want dan ben je ook... Nee, ze hebben maar geen slecht voorbeeld, want ik heb nog wel een grappig voorbeeldje die, die daarmee te maken heeft. Groenboek. Okay. Zeg het eens. Koop je gewoon boek, hè? Als je gewoon boek koopt, krijg je er een KPN... Uh, uh, soort half afgesloten abonnement alvast voor, uh, voor je... Ja. Krijg je erbij. Het is ja. een kaartje in de doos, zeg maar. Hm. En dan moet je dat gaan activeren via... Uh, het is een, zeg maar een soort prepaid abonnement laten we het zo maar even noemen. Moet je het gaan activeren via de website. En die ondersteunt geen gewoon boek. Serieus? Ja... Maar en datzelfde de... geldt dus ook voor, voor tablet-activaties en dat soort dingen. Die mobile en ook KPR hebben altijd een niet echt fijne interface. En daarom zijn er apps, hè, uiteindelijk, ja. gewoon, uh, voor, voor dat soort dingen. Maar je, ik herken dat wel. En verbaast je dat? Dat mensen een hoge verwachtingen hebben van een, een web-ervaring op hun tablet? Nee, nou dat die hoger is dan, dan op een pc, dat wel. Maar dat ze hoge verwachtingen hebben, verbaast me niks. Dat heb ik zelf ook. Uh, maar wat ik dan irritant vind, um, dan, dan kun je als bedrijf kiezen van oké, okay, ik ga mijn website niet zozeer optimaliseren voor het hebben, maar ik ga een applicatie daarvoor ontwikkelen. Maar als ik een eenmalig naar een website ga en daar verschijnt een pop-up, je kunt ook een applicatie downloaden, ja, dan ga ik de applicatie niet annuleren. Ja. ja, annuleren, nee, nee, breng me to full website inderdaad. Ja, precies. Dat doe ik ook en uh, daar kom ik ook regelmatig websites tegen die er dan, uh, uh, nou trouwens steeds minder, hoor, maar dat websites niet geoptimaliseerd zijn, of dat ze breken in een browser. Ja. En dat is gewoon, dat is zeer irritant. En de kans is groot dat je binnen een paar seconden inderdaad uh, terug naar Google gaat. Ik denk niet zozeer dat ik 1, 2, 3 naar een concurrent ga of zo, maar ik ga verder kijken in mijn Google-resultaten: van wat is er nog meer over te vinden? Um, dus ik denk zeker dat dat, dat, dat meespeelt. Maar ik denk, ik denk dat het probleem bij uh, de tablets steeds minder groot wordt. En dat de meeste grote bedrijven, of bedrijven die daar echt wel, die wel weten wel hoe de markt in elkaar steekt. ...dat die met steeds betere oplossingen komen. Waar het probleem, en dat zijn heel ander onderwerpen, echt een stuk groter is, is bij de televisie. Ik had van de week weer een televisie hier staan. En daar zitten tegenwoordig ook browsers op. Hè. Dan kun je gewoon je browser opstarten, eh, zoals het er op je computer uitziet, en, eh, en wat intikken. En daar breken 9 van de 10 websites, want er is geen JavaScript-ondersteuning, geen Flash-ondersteuning, geen HTML5-ondersteuning. Daar ziet mijn website er echt helemaal ruk uit... En, en dat is gewoon echt diep triest dat fabrikanten daar zo uh, slecht mee omgaan. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Ja, inderdaad. Het begint hier te hagelen als een motherfucker. Ik zat echt om me heen te kijken van wat hoor ik nou <laughs> The uh, end of the world, ja. Yeah. <laughs> ja, nee, echt. Je zat echt van, uh, staat er iets in de fik of zo, want het knispert, weet je wel, als het hagelt. Ja, ja. Ik zat echt zo te kijken. Want het is van. Wat, wat, wat hoor ik nou? Uh, nou, oké, okay, ja. Nee, dat dat uh, browsers kut zijn op, uh, op tv. Dat uh, is inderdaad wel jammer. Uh, maar in, over die verwachting over, die, over tablet Het uh, is wel grappig hoor. Want ik zat er zelf toevallig uh, f, uh, van de week over na te denken. Ik heb namelijk helemaal niet het gevoel. Dat als ik op mijn iPad uh, aan het internet ben, zeg maar. Dat ik op een niet volledige browser aan het internet ben. Ik ben op een browser aan het internet die toevallig geen flash heeft. Maar uh, ik heb het ook op Mac, op mijn Safari, geen Flash meer. Daar gebruik ik Chrome voor. Uh, maar uh, dat is dus een perceptiedingetje. Hè? Je hebt dus niet meer het gevoel dat je een mobiele browser hebt. Zoals je ze kent van je Nokia mobiel, weet je wel? Ja, Opera we nou uh, Ja, precies. Of zoals je ze kent van uh, uh, eerdere iOS en Android installs. Of zoals je ze nu lijkt te hebben op, op, op die tv van jou, zeg maar. Mm -hmm. uh, uh, en dat is toch wel... Oh, Interessant om, om, om even te benoemen... want mensen zien een tablet dus gewoon echt in dat opzicht... puur als, tablet, of als laptopvervanger of computervervanger. Het is bijna niet acceptabel om het niet te ondersteunen. En dat ben ik helemaal met het onderzoek eens. En met jou, zeg maar. En wat jij zegt, dat vind ik ook veel belangrijker... dan een app ontwikkelen. Zorg gewoon dat je website werkt. Want app downloaden is inderdaad kut. Ja, nee, absoluut. Hey, uh, even kijken. Hebben we hebben naad deze week... Nee, nee, uh, Nathan uh, had uh, vanochtend een e-mailtje gestuurd. Hij was het uh, gisteren een beetje vergeten. En ondertussen had jij het al uitgesteld. En toen dacht ik van, goh, dan moet ik het zo meteen erin knippen. Laten we het eventjes uh, overslaan, want we hebben ook geen uh, nieuwsreel van jou. En dat komt eigenlijk gewoon omdat jij zo dondersdruk bent met je tabletsmagazine. Oh, is uh, <laughs> Ik zeg niet dat het jouw schuld is, maar dat het beperkt wel gewoon eventjes de tijd... zo meteen wat voor nodig is. Nu hoef ik alleen een riedeltje ervoor en erachter te zetten... en kan die richting het internet... Ja. En anders uh, is het twee keer stukjes knippen en splitten en dat soort dingen. En uh, ja, had ik even geen uh, trek in. Nee, Oké, okay, dat mag. Geen probleem Dus volgende week is uh, Nathan er weer. Okay. En ondertussen uh, kun je hem natuurlijk gewoon vinden op digimind.nl. Dus uh, mocht je hem echt missen. Hé, hey, uh, laatste paar dingetjes even snel erdoorheen. Voordat we het eventjes wat uitgebreider over Windows hebben. Want het lijkt me nog het laatste echt interessante onderdeel op het lijstje. Eh... Uh, Hartstikke interessant of grappig, zeg maar, om te zien dat Argos het heel goed doet, of schijnt te doen. Ja, dat zeggen ze zelf, hè. Oké, okay, laat dan maar. <laughs> nee, maar ik geloof het wel, ik geloof het wel. Als je zij zeggen dus, als we kijken naar de totale tabletmarkt, dus zowel budget als middenklasse als high-end, staan wij nummer drie achter uh, Apple en Samsung. En we weten, uh, dat weten wij gewoon, hè, dat Acer en Acer en dergelijke allemaal wel redelijk tablets verkopen, maar, de, het, het, het, het trekt nog niet dat Android van hun. En, uh, de, en Argos heeft, heeft zoveel tablets op de markt. Ik denk uh, dat ik er uh, nog niet eens allemaal heb een tablet-database op staan. Maar dat zijn er een stuk of 20, 25. Ja, natuurlijk verkopen ze er dan heel veel. Want het zijn er vooral. Uh, tablets tussen de 50 en de, en de 250 euro. En daar zitten Aces en, eh, uh, Acer nou eenmaal niet. Hey, het, de Argos, dat zijn toch zeg maar de Intertoys tablets die je daar kan kopen? Nee, nee, nee. Dat, Argos is wel, uh, wel middenklasse zeg maar. Dat is niet, niet, niet zo low-end. Oh, ik bedoelde ook niet, uh, want bij, bij Intertoys kan je ook een Xbox kopen hoor. Dat bedoelde ik meer. Van, ik bedoel, <coughs> Ja, maar de ja, tablets die bij de de de Intertoys liggen, van... dat zijn niet te beter. Oh, oh, oh, Nee, nee. Argos is, eh, uh, waar kan je het mee vergelijken? Ja, dat vind ik zo lastig te zeggen altijd. Het is, echt nou, het, is geen, het is geen slechte kwaliteit, want ik heb hier een keer een Argos tablet geval. Is het Medion-achtig? Ja, misschien zou je het wel zo kunnen vergelijken. Ja. Oké, okay, maar genoeg over Argos. Maar het leuk dat het in ieder geval goed lijkt te gaan, dat is prima. Uh, Philips, een tablet? Ja, meerdere tablets zelfs. Uh, alleen in China voorlopig, uh, Android 4.0. En een MIPS MIPS processor. Dat is dus geen ARM en geen X86. Dat is weer een nieuwe variant. Um, daar gaat Philips dus mee aan de haal en de, eerst in China en het heeft uh, allemaal hele matige specificaties voor 7.1, 800 en 600 pixels niet heel bijzonder, maar leuk dat ons Nederlandse uh, Nederlands Philips uh, er ook mee aan de gang gaat en wellicht dat we het ooit nog in Europa zien verschijnen mm -hmm. oh, uh, uh, het staat niet op het lijstje, maar Intel heeft in India een uh, telefoon, smartphone uitgebracht met een Intel processor mm -hmm. uh, heb je dat uh, meegekregen? was dat die Medfield of niet? Nee, ik weet niet hoe die processor heet, volgens mij heet het Met Filter. of... Nee, ik weet niet precies hoe die. Het, nee, het is wel een, een Atom-processor, maar wat hun tablet-processor moet gaan worden, zeg maar. Oké, okay, oké, okay. weet nee, niet meer. Uh, de Solo 900 of zo heet dat ding. En uh, nee, ik was niet van onder de indruk. Maar als je die niet mee hebt gekregen, dan kijken we, hebben we het een andere. Maar, keer, hoor, was mij. het een Intel-smartphone of een andere fabrikant? Nee, een, een Intel uh, smartphone, laten we het zo maar even noemen. In ieder geval het was groot nieuws omdat het de eerste mobiele processor was ja, van, van Intel. Van waar ze het verschil mee moesten gaan maken. Maar waar ze volgens mij het verschil mee moesten gaan maken... omdat ze daar zo'n slechte reputatie hebben, is batterijduur. Uh -huh. En dat leek uh, helemaal niet, uh, niet interessant. Ik zag... De getallen 5, 6, 9 of zo. Dus 5, 6 of 6, 9 uur afhankelijk van of je 3G module in die telefoon gebruikt. Poef. Dus niet eens 4G. Uh, wat kennelijk nog Kunnen meer... Niet eens een dag volgen, oh, hebben. We de, uh, dus uh, ik was er niet, niet, niet kapot van, maar dan uh, moeten we dat de volgende week maar eens even over hebben. Maar de Xolo 900. Oké, gaat op Je moet even zo'n punt in je browser fietsen. Ja, die in je krijg ik zitten. Ja, maar ik druk, druk lang niet alles op Twitter. Oh, Oké, okay. ik zal het doen. Even kijken. Um, nou, dat waren de grote nieuwtjes, of de kleine nieuwtjes in het snel. Argos en Philips. Um, dan nog twee dingetjes vanuit het Windows-kamp. Wat vind je van die naam? Windows RT, Retweet, ja, zeil. <laughs> ja, wat vind ik van die naam? Ik had natuurlijk ook meteen, dacht ik, hè, Retweet? Wat is dit? Uh, ja runtime, ja, runtime ze willen real time hè dit is wat ze zelf zeggen volgens ja, mij nou goed het is in ieder geval de nieuwe naam voor Windows 8 on ARM hè dus de Windows 8 voor ARM tablets dus uh, wow. dus zeggen een een een Qualcomm Nvidia of een Texas Instruments uh, processor die gaan deze naam meekrijgen ja apart uh, Maakt het weer, ja, aan de ene kant maakt het het wel makkelijker, want je hebt duidelijker onderscheid, hè, van, want we hadden eerst nog een discussie van, uh, ja, maar hoe gaat een consument nou zien of hij een Intel tablet of een uh, ARM tablet koopt, want er staat beide gewoon Windows 8 op, wat is het verschil, nou heb je in ieder geval qua besturingssysteem een verschil, uh, qua naam, dus dat, uh, dat maakt het in ieder geval wel wat beter, maar het is wel weer iets anders, ja. Ja, hmm. en, en je had ook nog een stukje staan over dat jij denkt dat 50% van de markt uh, in december voor Windows is. Nou, dat denk ik niet. <laughs> <laughs> nou, ja, Meneer, nou ja, nee, nee, nee. Dat was, dat was dat, uh, een gerucht en van onze lieve vrienden van uh, DigiTimes. Um, die zeiden dat Microsoft en Intel als officieus doel hebben gesteld samen om het marktaandeel van de iPad terug te dringen naar, terug te dringen naar 50%. En dat is dat nou op 70%. Dus dat, dat was het. Niet dat Windows in één keer 50% heeft. Mm -hmm. Alhoewel ik uh, nog steeds mm -hmm. veel potentie zie in het hele besturingssysteem en, uh, en vooral ook op tablets. Maar dat moeten we allemaal nog maar gaan zien hoe dat gaat uh, uitpakken. Maar dat de ja. iPad uh, bestuur of uh, marktaandeel gaat verliezen, dat, dat staat vast. Want uh, heel veel bedrijven zullen overstappen naar Windows 8 tablets en, en daar win je al zoveel mee. Bedrijven weet ik niet eens wel heel snel in de eerste paar jaar. Ik, ik, ik, ik begin daar toch aan te twijfelen. Maar, inderdaad, iPad gaat natuurlijk, uh, het kan haast niet anders uh, als ze op de markt, als Windows als speler op de markt komt en, en Android het misschien in de volgende generatie goed gaat doen. Uh, en ik denk dat Windows, of Microsoft, eigenlijk het met, uh, Windows 8 lancering eigenlijk alleen maar van de tablets moet gaan hebben. En misschien een beetje van die, van die yoga-achtige high-end uh, hybride modellen. Want eh, ik zat daar van de week eens een beetje zo over na te denken. Ik zie in de eerste komende twee jaar, zeg maar, gaan al die Enterprise-klanten, die gaan nog niet over op Windows 8. Die bestellen niet allemaal in december Windows 8. Ik bedoel, die zijn nu pas aan het upgraden naar 7 vanaf, vanaf XP, weet je ja. wel. Dus broer, dat duurt een paar jaar hè, voordat dat, uh, dat weer aan de beurt komt. Als je ook kijkt naar uh, de, de cijfers uh, van Microsoft. Die hebben hun een, een quarterly results bekendgemaakt. Daar zie je dus dat er een heel groot update uh, gehalte was van Windows 7. Windows 7 heeft het voor Microsoft enorm goed gedaan. Het is ook een goed OS, hè, Windows 7. Er is niet zoveel op aan te merken. Dus daar hebben ze nu een... Uh, uh, uh, een Eindelijk een grotere install base dan XP. Uiteindelijk een half jaar geleden of zo mee, meegekregen. Dus nu zitten de komende grote enterprise klanten die ze hebben. Zitten volgens mij voor een groot deel op 7. Ik zie die dus niet upgraden de komende tijd naar Windows 8. Voor mensen zoals. Nou mijn moeder heeft ondertussen al Linux. Maar uh, uh, voor, voor simpele computergebruikers. Laat ik het zo maar noemen. Dat heeft niets met intelligentie te maken. Maar gewoon mensen die een laptopje hebben gekocht bij de MediaMarkt. En weet je wel. Mm -hmm. Die, die gebruiken gewoon de, de browser, en als ze een beetje hip zijn, gebruiken ze Chrome en, en, en Office, zeg maar. Ja. En de mensen die speciaal een Windows gebruiken, die doen dat omdat ze Office nodig hebben. Dat is meest, het meest gehoorde argument. Maar Office, uh, met, Metro of Windows 8, heeft voor de browser en voor Office niet zo veel toe te voegen dat het mij een goede reden lijkt om... om om te switchen, zeg maar. Om up te, up te graden. Ja. Dus ik denk dat Windows het gewoon in de komende anderhalf, twee jaar. Het heel erg moet hebben van een, mensen die ervoor kiezen. om uh, dat nieuwe OS, hè, die nieuwigheid. op een, een, een nieuw productgroep. die tablet die nu dan, zeg maar, twee jaar oud is, die productgroep. Ja. te kiezen. Of op eventueel wat hybride producten. Maar voor, voor de rest zie ik op het moment. niet zo heel erg uh, interessante. Hoe noem je dat? Uh, upgrade... Uh, maar er waren toch wel gebruikers. heel veel mensen, dat las ik ergens vanochtend volgens mij... Dubbels voor ja, beta gebruikers. Ja, voor beta -gebruikers. Dat zegt toch ook wel wat? Nou, ik weet niet of dat heel veel zegt. Okay. Want, uh, want dat was een vergelijk met Windows 7 volgens mij, of in Vista. Mm -hmm. Ja, maar je gaat het dan wel van Vista... Vista was het kut trouwens. Hè? Dat, ja, natuurlijk. Uh, maar, maar goed, uh, daar ging, was de interface bump niet... Uh, niet interessant, zeg maar. Ik denk dat er een heel grote groep waaronder wij uh, Vista of uh, hoe noem je dat? Windows 8 hebben geïnstalleerd om eventjes door dat interface te gaan, gaan bekijken. Omdat het, hoe, wat je er ook van vindt, het is wel helemaal nieuw. Ja. Uh, en en ik, ik, ik heb het ook helemaal niet over of ik het niet... Ik weet niet of ik het heel mooi vind. Ik, ik heb het ook niet over of, of Windows 8 kut is of niet. Ik, ik heb het erover van dat ik denk dat als je ziet... wat Als je, als je ook naar hun uh, uh, gerapporteerde results kijkt... Dat, dat, dat, dat, dat het lastig gaat worden om uh, de komende twee jaar Windows 8 een succes te noemen. Want ze moeten denk ik van een groeiende maar kleine... Uh, Markt hebben, namelijk de mensen die in de markt zijn voor een tablet of een hybride. Want ik zie het niet echt heel snel gebeuren dat, dat Windows 8 Enterprise volgend jaar al. Ja, maar als je je het binnen drie bedrijven binnen zijn die het draaien. Als je binnen twee jaar geen succes kan noemen, dan zit je toch weer aan Windows 9? Bijna. Ja, daarom is dat soort dingen lastig. En dat is eenzelfde probleem dat je herkent bij Android. Want 4.0 had het moeten zijn. En het is nog steeds iedere week twijfel in de stem. En uh, horen of het, dat het misschien wel minder stabiel is dan een honeycomb. En het is alweer maand vijf of zes. Ja. En dus op het moment dat het stabiel is, is hetzelfde vraag. Is het dan niet tijd voor Android 5? Dus dat, dat is een probleem. Da daarom, da daarom wou ik het even benoemen. Die, wat je zegt, het is... Het is nog niet allemaal gesneden, zeg maar. Nee, nee, nee. En, en, en hoe dan ook, het uh, overduidelijk dat Microsoft dus voor kiest om voor uh, in te zetten op tablets. Die geloven in, in, in post-PC devices, denk ik. Nou ja, daar, daar hebben ze naar mijn idee best wel gelijk in. En, uh, het zal nooit verwijderen, of het zal nooit verdwijnen, hoor, een, een PC. Maar, uh... nee, maar toch interessant, inderdaad. Ja. Uh, maar goed, uh, en, die, en die naam, uh, goed, uh, dat, uh, dat, is, dat is maar gewoon... Nee iets op de, op de sidetrack. Um, was dat het weer voor deze? Ja, ik heb nog wel één dingetje, uh, want de Android 4.0 update, de update. Uh, Acer uh, heeft aangekondigd dat de update uitgerold wordt volgende week voor de, uh, A2, uh, de A100 en de A500. Dus uh, mensen die een Acer tablet bezitten van vorig jaar zijn binnenkort voorzien van voor Android 4.0. Ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen. En dat maakt Samsung eigenlijk uh, bijna ook de enige fabrikant die nog niks officieel heeft aangekondigd. Hoe jammer dat ook is. En ik kreeg net een, een grappige reactie binnen van uh, iemand op de website die had gereageerd of die Android 4 update voor de Aces Transformer TF101, waar al die problemen mee zijn. Mm -hmm. Die schrijft, omdat ik voor mijn werk ook de, op de hei bereikbaar moet zijn, heb ik het transformer 3G. Nadat de ijscommand langskwam, werkt dat niet meer. De rest is na het upgraden weer aan de praat, hoewel daarvoor een aantal keer opnieuw opstarten nodig was. Dus nog een weekje wachten of dus Aces met een oplossing komt. Anders heb ik een ultiem recept. eet ze eruit. Diep door het stof bij alle appelflappen op het werk. En snel een ipad het magazijn <lacht> ik, ik hou ervan. Er zijn wel vaker mensen met humor op je website. hoor. Die, die, die, die, die, die erom moeten lachen. Uh, ja, ja, ja, inderdaad. Mooi. Eigenlijk moet je dat iedere week eventjes doen. Martijn, een, leuk, uh, reactie. een leuke opmerking. Ja. Uh, maar sommige mensen die zijn ook echt gewoon... Uh, we hebben het al zeer over gehad. Hè? Gewoon de hele we hebben hebben helemaal goed gepraat voor zichzelf. Dat ze, uh, ze troep hebben gekocht ja. of wat dan ook. Er uh, was er ook eentje van, uh, dat las ik, daar moest ik ook zo lachen. Die had zo van, ja, ja, ik heb de update. Volgens mij ging het ook over de Transformer of, of wat dan ook. Maar dat ging er over, ja, ik heb die update. En uh, ja, ik moet zeggen, ik vind het wel een beetje jammer dat, uh, dat hij elke keer reboot. Hij forceert kwit. Maar uh, ja, god, ik, ik ben er toch wel blij mee. <lacht> Oké, okay, want het is acceptabel dat als je dat ding aanzet Want dat gebeurde niet als je aan het internet was Nee, maar elke keer als je hem uit sliep zette Ging dat ding geforceerd rebooten Maar ja, god eh, heren, Ik heb eens 700 uur uitgegeven, dus laat me goed uit. Precies, het duurt maar een minuut of zo Voordat je weer kan <lacht> Zo grappig weer dat soort mensen Maar, maar, maar goed uh, um, Nee, leuk um, het, Deze week uh, Kijk www.tabletsmagazine.nl Voor al het laatste tabletnieuws uh, de komende week was er nieuws of zo, zei je. Of in ieder geval, de, dan komt die 300 in Nederland op de markt. Er komt een paar 300 verschijnt vanaf deze week. Dus er zal ergens zaterdag of maandag zal die in de winkels liggen. Dat, uh, dat... Mag ik uh, misschien mezelf inschrijven om die te reviewen? Oh ja, tuurlijk. Oh uh, ja, dan zal ik je daar even vertellen. Oké, en daar hebben we het dan straks over. Uh, een ding. De, of de, de Acer Econitap A510, ook een nieuwe tablet van Acer, QuadCore, uh, komt ook vanaf volgende week. Heid, right. en dan ben je ook nog te volgen op twitter.com slash tabletsmagazine. Ik ben Sam, ik ben te vinden... Ik heb mijn Twitternaam veranderd trouwens, uh, op twitter.com slash Sam Rijver. Uh, wat jij zegt over door het stof gaan bij de appelflappen, ga ik door het stof bij de Twitteraars, want uh, Google Plus ben ik een beetje zat van. <laughs> en, en ik mis toch wel een beetje die interactie, dus ik begin een beetje met Twitter. Dus uh, volg mij op Twitter, Sam Rijver. Um, of op mijn blog in injebrowser.nl de url is eigenlijk sam.injebrowser.nl maar injebrowser.nl breng je op dezelfde plek daar deel ik allerlei linkjes naar dingen die ik in deze podcast gebruik of dingen die ik in een andere podcast die ik maak samen met Ronnie Lam gebruik dat is de Signal to Noise Ratio podcast check ze out in iTunes en laat een reviewtje achter want dat kunnen we goed gebruiken en tot volgende week